De man die gisteren een bloedbad aanrichtte in de Amerikaanse stad Newtown is de school met geweld binnengedrongen. Dat zei de politie tijdens een persconferentie. Hoe de man dat deed heeft de politie niet gezegd. In de school schoot de man 26 mensen dood onder wie 20 kinderen en daarna pleegde hij zelfmoord. Voor de schietpartij schoot hij thuis zijn moeder dood. Eén vrouw die de schietpartij overleefde ligt gewond in het ziekenhuis. De politie ziet haar als een belangrijke getuige. Verder zei de politie dat bewijs is gevonden dat wijst op een motief voor het bloedbad. Wat dat is wil de politie nog niet zeggen. Het weer, een enkele bui. Halverwege de avond is het even droog, maar later en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af naar 6 graden. Morgenochtend nog wat buien, maar vanmiddags droog en af en toe zon. Dat wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen? Ga naar SVB.nl. Langs de lijn met Roland Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 10.244 alweer. Met een vol voetbalprogramma, vier wedstrijden in de Eredivisie... met korfbal en ook met zwemmen. Maar we beginnen natuurlijk met voetbal... want er is een wedstrijd al een kwartier bezig, Pek Zwolle. Vorig seizoen nog in de Eerste Divisie in AZ. Vorig seizoen eh, ja, zelfs lange tijd kandidaat voor de titel. En die spelen vanavond in Zwolle tegen elkaar... onder het toeziend van Andy Houtkamp. Het staat 1-0 voor AZ. Een uh, voorsprong in de schoot geworpen na twee minuten. Zoals dat zo mooi heet, aafjes en boer gingen... In de fout, een misverstand. Met z'n tweeën daarna nog een foutje van Boer erachteraan. Daardoor kon Eltidor door 1-0 maken voor AZ. Het geplaagde AZ al zes wedstrijden op rij niet gewonnen. Daarna is er niet veel meer aan. Eh, misschien dat men gewacht heeft op langs de lijn. Nu is eh, Pex Wolle in de aanval. Haafjes, de man eh, die eh, de fout maakte, was wel dicht bij de 1-1 na een kopbal. Maar die bal ging naast de doel van Esteban. Eh, Pex Wolle wel in de aanval, maar verder geen kansen. 1-0 dus voor AZ. En dat zijn dan de andere wedstrijden van vanavond. Straks om kwart vracht. Roda tegen Nak, een echt degradatieduel. Er is Groningen tegen VVV. En ook de Venlonaren staan er natuurlijk niet goed voor. En er is NEC tegen de koploper PSV. Althans, dat waren ze tot gisteren koploper. Maar inmiddels is Twente er weer overheen gegaan. Twente won gisteravond met 3-2 van Heracles. Heeft dus een wedstrijd meer gespeeld. Dat allemaal als informatie aan het begin van deze... langs de lijn die tot 11 uur duurt. En natuurlijk heel veel sport en heel veel... Het Met Blame It on de Boogie AZ voor. En dat mag je zo langzamerhand een verrassing noemen in die houtkamp. Ja, nou ja, als je kijkt naar nummer 14, Pex Wolle, 14 punten. En nummer 12, AZ, 15 punten, puntje meer. Uh, en dat verschil is dus klein. En dat verschil is ook op het veld heel erg klein. Een curieus doelpunt. Marcel is weer terug in de basis bij AZ nadat hij terug is... Van een schorsing speelde de bal eigenlijk de diepte in en leek weinig aan de hand. het niet dat Boer dacht dat Aafjes de bal wel zou oppikken. En Aafjes dacht dat Boer, de keeper, wel uit zijn doel zou komen. Nou, geef van beide gebeurde. En toen zat Eltidoor er opeens tussen. Die ging alleen op de keeper af. De keeper leek de bal van de schoen te halen van El Tidor, Maar liet hem toch nog los. En toen kon Eltidoor zijn tiende van het seizoen maken. Waardoor AZ dus met 1-0 e voor staat. En AZ speelt daarna echt niet best hoor. Want het is, ik heb ze de afgelopen weken vaak gezien. Het is gewoon niet goed. Goed wat uh, het team van Gertjan van Beek laat zien. Aanvallend geen mogelijkheid meer gehad. Tot uh, na dat uh, eerste en enige doelpunt tot nu toe. Peck Zwolle probeert het uh, aardig, maar het wil nog niet echt lukken. Uh, de spits, die lange spits Danny Avdic, is wat ongelukkig met aanname van de bal. Uh, maar men probeert in ieder geval, alleen ligt het tempo zo laag nu ook weer. Balbezit voor Pexwolle via Broersen uh, geeft de bal naar Mokhtar. Mokhtar, goede voetballer, speelt de bal de diepte in naar Benson. Ook nog niet echt gelukkig in zijn spel tot nu toe. Maar ja, we zijn pas een minuutje of twintig, wat heet, 25 onderweg. Uh, dus kan dat nog wel komen. En nog altijd die aanval van uh, Pexwolle: bal van Pluim. Komt niet aan bij Benson. Wordt uh, moeizaam uitverdedigd. En weer opgevangen door Pex Weer Pluim. Pluim draait zich vrij. Probeert een uh, vrije man te vinden. Doet dat in Joey van den Berg. De aanvoerder. En die geeft een goede paas naar buiten. Naar Aschente. Aschente naar Moktar. Moktar tussen twee man. Dat is uh, één te veel. En dan maakt hij zelf een overtreding. Op Dirk Marcellus, ik zei het al, terug naar een schorsing. En al meteen een anderhalve minuut spelen aan de basis staan van het doelpunt van AZ. Uh, het AZ dat zo weinig scoort in uh, deze competitie tot nu toe. Daar ligt het grote probleem voor Gert-Jan van Beek. bij Naldem uh, weer in de basis. En uh, terug Dirk Marcellus aan de andere kant achterin. En voor de rest is het een redelijk normaal team van AZ. Alleen Martens is er niet bij. Die is nog altijd geschorst. AZ in de aanval met Eltidoor. Is een 50ste wedstrijd. Goed balletje naar de buitenkant. Daar komt Diederik Boer. Die glijdt mooi. Voordat er gevaar kom, kan komen van uh, Roy Berends aan de rechterkant. En dus uh, is dat gevaar geweken. 50ste wedstrijd voor zowel Eltidoor. Voor AZ als Adam Maher voor AZ. En Rosti Achanté heeft hetzelfde aantal voor Peksvolle gehaald. Staat na 26 minuten 1-0 voor AZ. Doelpuntenmaker Josie Eltidor. En dan de wereldkampioenschappen Korte Baan zwemmen in Istanbul. Bob van der Tak heeft gekeken naar de 50 meter verlinderslag met, met Juri Verlinde. Heeft hij iets gehaald? Nee, hij heeft uh, niets gehaald, maar dat was ook niet echt de verwachting, moet ik zeggen. Want uh, Joeri Verlinde is geen sprinter, is meer een man van de 100 meter. Dat is zijn hoofdnummer, dat is ook het uh, olympische nummer natuurlijk. Want de 50 meter vlinderslag is uh, niet olympisch. En uh, ja, het was eigenlijk al knap dat hij uh, die finale bereikte gisteren als zevende. En uh, de verwachtingen waren dus niet al te hoog gespannen. En dat uh, bleek ook zeer terecht, want uh, Verlinde... Ja, je zag het gewoon eigenlijk meteen na de start lag hij al achter. En op 50 meter haal je dat dan niet meer in. Hij kwam uit uiteindelijk op een tijd van 22.90. Wel 800 sneller dan gisteren in de halve finale. Dus uh, dat was op zich prima. Maar uh, tegen de echte sprinters kwam voor Linde toch duidelijk tekort. Nicolas Santos, de Braziliaan die won de race. Uh, deed dat uh, nou, met iets minder voorsprong dan gisteren in de halve finale. Hij uh, tikte maar net aan voor Chet Leclo, de winnaar van de 100 meter vlinderslag, maar die moest nu dus genoegen nemen met zilver. En Amerikaan Thomas Shields, die tweede werd op de 100 vlinder... die pakte nu brons... En dat was dan de top 3. en Verlinde dus op de zevende plaats met die tijd van 22.90. Maar goed, dit was echt maar bijzaak voor hem, deze 50 meter Verlinderslag. Hij noemde het zelfs een circusnummer gisteren, omdat het maar zo'n kort nummer is. Je duikt het water in, je zwemt een paar slagen, dan heb je weer een keerpunt onder waterfase. Dan zwem je nog een paar slagen en dan ben je alweer bij de finish. Ja, zo snel gaat dat. Uh, we hebben ook nog uh, Kira Toussaint gezien. Zij zwom uh, ook een sprintnummer. De 50 meter rugslag. Halve finale in haar geval. En dat leverde verder ook eigenlijk helemaal niets op voor Nederland. Want het kwam tot een tijd van 27-61. Een halve seconde ongeveer boven haar persoonlijk record. En daarmee was ze de slechtste van allemaal 16 tijd. Net zoals vanmorgen trouwens. Want ze had die halve finale dus maar op het nippertje bereikt. En dus is Kira Toussaint uitgeschakeld. Ja, voor haar lijkt het korte baanseizoen een beetje te lang te duren. Uh, op het NK eind oktober, toen moest ze zich plaatsen voor het EK. Toen kwam het EK, daar moest ze zich plaatsen voor het WK. Maar nu is ze op het WK en lijkt ze toch een beetje opgebrand. Kira Toussaint en zij werd dus eigenlijk vrij roemloos uitgeschakeld in Istanbul. En wij gaan verder met het buitenlands voetbal in de Engeland. Newcastle United Manchester City 1-3. Liverpool Aston Villa ook 1-3. Manchester United Sunderland 3-1 met een van de goals van Van Persie. Queen's Park Rangers Fulham 2-1, Stoke City Everton 1-1... en Norwich City Wigan Athletic 2-1. Manchester United gaat met 42 uit 17 aan kop. Zes punten voor op Manchester City, dat heeft er 36 uit 17. En Chelsea is derde, 29 uit 16. Dat blijft ook zo, want Chelsea speelt morgen de finale... voor het WK Club Teams tegen Corinthians. Dan de Bundesliga. Bayer Leverkusen, Hamburg SV, 3-0. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, 0-2. Mainz tegen Stuttgart, 3-1. Kreuter vuurt Augsburg, 1-1. En Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, 2-1. Het is bijna rust bij Schalke 04 tegen Freiburg. Die wedstrijd is bezig dus. 1-2 is het daar. En gisteren al uh, kwam Bayern München. Verrassend, niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis... tegen Borussia München, Gladbach. Bayern München gaat nog wel een kop, uitgemeten aan kop. Uh, 42 uit 17, 9 punten voor op Leverkusen, dat heeft tot 33 uit 17. Frankfurt is derde met 30 uit 17 en Borussia Dortmund bezet de vierde plaats, de landskampioen, met 27 uit 16.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 We've leaning on each other so hard Tied so tight we wound up miles apart Making simple things so hard AZ. AZ heeft gescoord dus de goal komt na weer een fout van Aafjes die de bal de verkeerde kant opkopt. De bal komt bij Berens, de bal gaat aan de buitenkant bij Berens. En de legde bal voor het doel, pan klaar voor onze grote vriend uh, Josie Eltidoor. Het is een tweede maakt van deze wedstrijd. Eltidoor scoort dus op aangeven van Berens na weer een fout van Aafjes. En zo leidt AZ twee tegen Peksvolle met 2 tegen 0. En we gaan even kijken wat we aan berichten kunnen krijgen. Maar die moet ik even opzoeken in de computer die voor mij staat. Uh, een bericht over Van Kalken bijvoorbeeld, de bobsleer. Die is met remmer en Jansma als negende geëindigd. Uh, in de wereldbeker in het Franse La Plagne. Uh, die werd overigens gewonnen door het Canadese koppel Rush Lumsden. Iver Bruin eindigde daar met remmer Broer van der Zijde als dertiende... En de Nederlandse volleyballers doen volgend jaar definitief mee aan de World League. De mannen van de bondscoach Edwin Benne... hadden via de kwalificaties deelname aan het toernooi afgedwongen. Maar de bond moest het financieel nog rondkrijgen. En dat is nu ook gelukt. En de Nederlandse skeletonster Joska Leconte is als zeventiende geëindigd bij de wereldbekerwedstrijden... in La Plagne ook al. La Plagne. In twee afdalingen was ze bijna 2,5 seconden minder snel... dan de Amerikaanse winnares, dat is Katie Ulender. Bob van de Tak, kijk naar het zwemmen. Ja, en uh, naar een wereldrecord hebben we gekeken zojuist op de 100 meter wisselslag bij de mannen. En het was natuurlijk Ryan Lochte die uh, weer een uh, wereldbest tijd zwomt. Dat deed hij uh, gisteren ook al op de 200 meter wisselslag. En nu dus op de halve afstand een geweldig optreden weer van de Amerikaan. En dat doet hij dan notabene in de halve finale. Dat is toch wel uh, ijzersterk en dat belooft dan voor morgen als die finale op het programma staat. Het was een uh, wereldrecord 500ste uh, pakte die op de oude toptijd. Die was van Peter Mankoic gezwommen. Ook in Istanbul trouwens. Op het EK-korte baan van 2009. Het jaar van de supersonische pakken. Maar locht hij natuurlijk gewoon, zoals dat tegenwoordig is, alleen in een zwembroek. En hij tikte aan in 50.71, de oude toptijd van mancoach, 50.76. Weer een prima race dus, een geweldig optreden van Ryan Lochty. Die mogelijk zeven gouden medailles aan dit toernooi gaat overhouden. Daar weten we morgen pas het antwoord op. Als Lochty waarschijnlijk nog drie finales gaat zwemmen, sowieso deze op de 100 meter wisselslag. En waarschijnlijk ook nog de finales op de 200 meter rugslag. En de finale met de Amerikaanse wisselslag, estafette ploeg. Dus dat belooft nog voor de laatste dag van dit toernooi. Maar dit wereldrecord was natuurlijk ook al heel fraai van Ryan Lochte. 50-71 op de 100 meter wisselslag. met Radio Gaga. Ja, AZ is eigenlijk al binnen in die handkamp. Ja, je weet het nooit, maar 2-0 is natuurlijk. Heel lekker als deze bal die voor doel komt erin, wordt gekopt, is het heel anders. Maar die wordt er niet gekoopt. Het is Afdic die de bal naastkomt. Goede voorzet van Frank Olijven. Uh, maakt zijn de buurt voor Zwolle. Komt van Hefse Groningen, maar was gelesseerd. En heeft dus nog geen wedstrijd gespeeld dit seizoen. Maar nu dus uh, als rechtsback in het team van Art Langeler. 2-0. Uh, ja, uh, nog goed nieuws van voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd, ja. Duizend ballen zo'n beetje door het publiek het veld opgeschopt. Mensen hebben die ballen meegenomen of gekregen. Een actie van Q Music samen met uh, Slot, Arne Slot. En die ballen komen dan ten goede aan kansarme jongeren die een balletje willen trappen. Dus een uitstekende actie. Het veld lag bezaaid met ballen. Gelukkig nu maar één. En die bal is aan de rechterkant bij de verdediging van Peck Zwolle. Gaat over de achterlijn en levert een hoekschop op voor AZ. Dat was wel een. Goede tackle van Agente, maar de bal gaat dus over de achterlijn. Dan gaat Berends zich met de hoekschop bemoeien aan de rechterkant van het veld. 2-0 dus de voorsprong voor AZ al. Uh, we zitten nu in de 41ste minuut van de wedstrijd. De hoekschop uh, laat Berens over aan, wie is dat? Uh, Gudmundsson, die met links uh, de bal... Aardig kan trappen. Beren staat nog wel in de buurt om hem eventueel kort te nemen. Maar Goedmoesland kiest voor een bal voor het doel. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant met linkerbeen. Bij de tweede paal. Jongen, wel een kans, zegt Giuliano bij Naldem. Die helemaal over het hoofd is gezien. En bij de tweede paal eigenlijk de bal voor het binnentikken heeft. Maar dat niet doet. En eh, waarom niet? Gewoon omdat hij hem verkeerd op zijn schoen kreeg. Maar ja, die bal had er echt wel in gemogen hoor. Maar voor de wedstrijd is het dan nog maar goed dat dat eh, niet gebeurt. Het begint steeds stiller te worden in Zwolle. Want eh, niet alleen regent het flink, maar die 2-0 achterstand doet er ook niet eh, veel goeds aan. Balbezit voor Pexwolle achterin bij Niedering Boer. Overigens eh, mochten we denken dat er na vorige week, na het eh, zeg maar rustige eh, weekend qua appelleren en dat soort dingen iets veranderen is. Nee hoor, elke beslissing van de scheidsrechter wordt werkelijk met de armen omhoog... Uh, door iedere speler zo'n beetje weer uh, van commentaar voorzien. Goeie bal, de diepte in. En daar is de mogelijkheid voor de 3-0. Als Goedmondson uh, de bal uh, weer heeft, maar hem uh, iets te lang bij zich houdt. Speelt hem dan naar Berends, dan is de ingreep goed. Van de Berg en kan Pex eruit. En als dat snel gaat, maar dat gaat het te snel. Want de bal gaat over de zijlijn. Had het gevaar kunnen opleveren. Nu, na 42 minuten spelen. staat AZ met 2-0 voor. En uh, is het nu ook weer een beetje onvriendelijk aan de zijkant. Ik zei het al, er is niet veel veranderd. Het is één weekend leuk geweest. En nu zijn we weer gewoon aan het voetballen. Gewoon tussen aanhalingstekens. AZ staat met 2-0 voor. Maar dacht jij nou werkelijk dat ze dit uh, weekend. nog net als vorig weekend? Ik zucht uh, Ronald en dat. Uh, <laughs> ik, ik ben, ik ben, ik ben zo na na naïef. Ik ben zo naïef. Ik okay. Daar ben ik 55 voor geworden. Oké. Okay. That just don't behave. behave. Ries van en Anthony, particle of light was dat. Het is rust bij Pek tegen AZ, ruststand 0-2, twee goals van Altidore. En de geluiden die u op de achtergrond hoort komen uit Turkije... en zijn uit het zwembad. Pop van de Tak. Ja, zojuist de finale gezien van de 200 meter wisselslag bij de vrouwen. Dat was een mooie finale, een mooie race, een mooi gevecht. Vooral tussen uh, Shiben Ye, de Olympisch kampioen, en Katinka Hosu... die al twee keer goud won bij dit uh, wereldkampioenschap. Korte baan op de 200 vlinder en de 100 meter wisselslag. Maar uh, er kwam geen derde gouden medaille bij voor Hosu... die wel lang aan de leiding lag in de race eigenlijk tussen de 50 en de 100 meter... Uh, op de rugslag dus het uh, commando uh, overnam van uh, haar landgenote Susanna Jakkabos. Maar uh, dat uh, hield ze ook nog wel vol tot aan de 150 meter. Dus tot en met de schoolslag. Maar toen kwam de 50 meter vrije slag. De laatste 50 meter altijd op die 200 meter wisselslag. En uh, toen, uh, ja, toen wist je het eigenlijk al. Dit zal wel... Uh, de, de ...zullen wel de meters worden van Xi Wen Ye, ...die natuurlijk op die manier ook twee Olympische titels pakte... ...door steeds uh, die formidabele laatste 50 meter. Daar was veel om te doen in Londen... ...omdat ze zelfs op de 400 meter wisselslag harder zwom... ...dan Ryan Lochte bij de mannen. Dat deed nogal wat wenkbrauwen fronsen in de zwemwereld. Maar uh, deze Xi Wen Ye deed het ook nu volgens dat recept... ...heel hard zwemmen op die laatste 50 meter. Hosu deed wat ze kon... Bleef eigenlijk nog heel goed bij, bij de Chinezen. Maar kwam uiteindelijk toch tekort. Moest genoegen nemen met het zilver. De wereldkampioen op de korte baan is dus Xi Wenye. Katinka Hosu, Zilver en Hannah Miley uit Schotland pakten het brons. Na een fraaie, zeer fraaie finale. Joan Jeffrey Koep met My Pledge of Love. Sony Davis heeft in Harbin zijn tweede Wereldbekerwedstrijd gewonnen. Na zijn zegen naar Astana op de 1500 meter won hij nu de 1000 meter. 200 seconden na hem eindigde Hein Otterspeer als tweede. Na zijn overwinning van vorige week weer een medaille dus voor Otterspeer. Jeroen Stekenburg, praat met hem. En toen werd de verkeerde gestart. We wachten even tot het goede komt. Hein Otterspeer dus. Op het podium, na een duizend meter, wordt het dan normaal? Je zou bijna zeggen, hè? Ik, uh, ja, net aan het tweede, een paar honderdste. Gaal nou, je daarvan? Eigenlijk wel. Het was niet uh, een niet goede rit, net zoals vorige week. Maar, ja, het basisniveau is wel, uh, wel weer topgelukkig. gelukkig. zit dat in, dat het voor jouw gevoel niet zo'n goede rit is als vorige week? Um, toch weer bij de opening wat mistetjes, een beetje wat haperingen. Maar uh, de tweede ronde was wel heel erg zwaar. Vorige week kon ik al een stukje... Stukje dieper blijven zitten. Nu kwam het laatste binnenbocht toch wel wat aardig omhoog. Maar ja, weer een mooie tweede plek. en uh, Ja, top. Jullie net het woord zwaar al even vallen. Hoe zwaar is het hier in zijn algemeen, de omstandigheden? Want de tijden, de tijden zijn ook niet, Juf van Het. Nee, klopt. Het uh, ligt aan het ijs. Het ijs is vrij zacht. Heel anders dan vorige week. Lijkt me niks voor jou. Nee, klopt. Ik zak er ook bijna doorheen voor mijn gevoel. Maar nee gekheid, het is gewoon, uh, het is gewoon best wel werk ijs. Je moet gewoon echt... Uh, blijven schaatsen. Als je dat niet doet en je hebt een missetje, dan rem je zo af. En vorige week uh, gleed toch net iets makkelijker door. Daarom reed ik een 1-9 laag, maar nu, uh, nu geen eens in een 1-9. Dus dat geeft wel aan hoe de omstandigheden zijn. Nam je die overwinning van vorige week mee vandaag, deze wedstrijd in? Um, ja, qua status en hoe je daar staat? Ja, absoluut. Zeker. Het geeft gewoon heel veel uh, vertrouwen natuurlijk. En uh, 500 meter was vandaag ook weer... Ja, gewoon weer de start lukt gewoon niet heel erg goed... Dus ik wist gewoon: oké, okay, ik heb een bocht nodig om snelheid te, te, hoe heet het, te krijgen. Maar 1000 uh, ja, uh, heb je toch net even eerder bij een bocht dan 500. En dan kan je het ook iets meer permitteren. Dus ik uh, maakte het voor me best wel goed met een aardige eerste ronde. En nee, dat was mijn winst gewoon van vandaag. En een goede 600 meter rijden, ben je al een heel eind. En ja, ik kom net een paar rondes te kort voor de winst. Al met al, tevreden? Toch niet helemaal. Um, ja, als je zo dichtbij zit, dan, dan wil je gewoon winnen. Maar uh, ja, het is, het is oké. Okay. Mos, met We Never Part. VVV moest een heel eind rijden vandaag, want die moest op bezoek bij FC Groningen. VVV is wel drie duels zonder nederlaag, maar ja, heeft in 1993 voor het laatst gewonnen in Groningen. Dus uh, zeg het maar, Rachman, niet mee. Nou, dat zijn natuurlijk wel cijfers die je een beetje in perspectief moet plaatsen... in die zin dat VVV natuurlijk niet altijd in de eredivisie heeft gespeeld. En FC Groningen wel, dus... Dat, die kanttekening kun je er dan wel bij zetten. Kijk je naar FC Groningen, de nummer 10. Dan is er bij winst een springetje, sprongetje weer mogelijk richting het uh, ouderwetse linker En Dan zegt Robert Maaskant, dan hebben we eigenlijk best een behoorlijke eerste seizoenshelft achter de rug. Dus uh, ja, dat, dat zou dan voor hem moeten gebeuren tegen VVV. De nummer 15 is uit al een winst. Vorige week zo knap 3-1 thuis tegen het overigens wel erg zwakke Vitesse. Maar dan nog uh, 3-1 winst voor VVV. Dat was niet verkeerd, daarvoor al een paar weken daarvoor een overwinning op Willem II. Gelijke spelen tegen Heerenveen en bij Zwolle. dus Het staat daar behoorlijk op de rit bij Ton Lokhoff, die op een gegeven moment nog een beetje onder vuur leek te komen. En een akkefietje had met Marcel Meuwes die vervolgens maar vertrok bij VVV. Een blessure daar op het middenveld, waar Uskan Turk pas na de winterstop weer beschikbaar is. Hij wordt vervangen door Yuki Otsu. Al zijn van de twee, zeg maar, controlerende mensen op het middenveld bij de Venlonaren. En bij Groningen toch wel een aantal opvallende dingen. Terwijl de spelers het veld opkomen. Met name het meedoen van Zeefuik. Kilo's afgevallen naar het schijnt, zeg ik erbij. Want eerlijk is eerlijk, het is niet te zien. Hij had overgewicht, is bij een bokstrainer langs geweest. En zou inmiddels veel lichter zijn. Waarvan Acte oordeelt u vanavond zelf maar bij de samenvattingen. En dan hebben we voor de rest ook een basisplaats voor Burnett... Hij leek ook overhoop te liggen met de trainer die vorige week moest invallen op het laatste moment, maar niet beschikbaar was omdat zijn telefoon uitstond. Hij was wel op de sociale media actief en dat leverde hem wat te straffen op van FC Groningen. Moet onder meer een dagje meelopen met Hans Nijland, de directeur. Maar gek genoeg staat hij als linksback gewoon opgesteld. Dat zijn twee mensen toch met een verhaal bij dit duel. Groningen VVV onder leiding van scheidsrechter Gusse Bujuk... die misschien nog wel met die geks gaat komen vanavond. Maar dan moet je dan, Ronald, vanavond in de wedstrijd nog maar eens naar vragen. Anders word ik volgens mij veel en veel te lang. Dat zullen we doen, Ragnar. Uh, die andere wedstrijd, uh, Roda tegen Nak, dat is een echt degradatie. Wel, dat kan je wel zeggen als nummer 16 tegen nummer 17 speelt. Nack staat twee punten voor. En vorig weekend deden ze het allebei goed. Nack thuis tegen Feyenoord gelijk. Roda uit tegen Heerenveen. Gelijk na een uh, uitzichtloze 4-2 achterstand. Frank Wieluid. Ja, en het vuurwerk alvast, ah. nou, ben je getuige van voor de wedstrijd. Ik hoop dat we dat dan nog een minuutje of 90 nee, gaafdraag ja, krijgen, ja. zeg. Want anders hebben we het nu al gehad, dan kunnen we net zo goed weer in de auto uh, stappen. En uh, dus, daar gaan we voorlopig eventjes niet van uit. Maar Rode JC, acht wedstrijden op rij, niet gewonnen. Ondanks dat resultaat dus vorige week uit bij Heerenveen, wat toch gewoon als een resultaat mag worden gezien. En uh, NAC, thuis tegen Feyenoord, 2-2, ook keurig, maar ook vijf keer op rij, al niet gewonnen. Dus het wordt alweer eens tijd voor beide voor een drie-punt. En Roda heeft hem misschien nog wel harder nodig dan Nak. Omdat Roda de ploeg is die uh, lager staat dan Nak op de ranglijst. En de hete adem natuurlijk van Willem II inmiddels uh, in de nek voelt. En dan heb je ook nog te maken met een, uh, een ploeg die veel gepasseerd wordt. Althans die veel goals tegen krijgt. En uh, dat is Roda met afstand in de Nederlandse eredivisie. De meeste uh, uh, tegen heeft die ploeg. Maar ze spelen vandaag tegen de ploeg die het minst produceert. En bij NAC zijn er wat personele problemen. Leurling bijvoorbeeld is er niet bij. Geblesseerd geraakt aan zijn hemstring in zijn laatste balcontact vorige week tegen Feyenoord. En voor hem staat nu Schalk in de punt van de aanval. En ook centraal achterin ontbreekt Botterkin Die kreeg vorige week twee keer en Dus een rode kaart. Op die plek speelt nu Buis. En dat zorgt op het middenveld voor ruimte voor Seuntjes. Die deze week zijn contract verlengde met twee jaar bij NAC. Hij zal daar dus voorlopig nog wel even actief zijn. De rover is weer terug in de basis. Die was vorige week ziek en staat vandaag weer gewoon op de rechtsbackpositie. En bij uh, rode JC, vorige week 4-4, veel veerkracht getoond in uh, Friesland. En dezelfde elf die het toen deden, die mogen het deze week laten zien tegen NAC om het nog een keertje uh, te doen. Maar dan het liefst met als eindresultaat drie punten, want de mannen van Ruud Brood hebben dat dus Nodig. Dat is de inzet van vandaag. Er moeten eens een keer drie punten gehaald worden. En een van de twee ploegen, als de mist van al dat vuurwerk is opgetrokken... wordt daarvan dan het slachtoffer. Wie dat is, gaan we zo meteen horen. Groningen en VVV zijn al lang bezig. Gracht nog niet mee. Ach, was lang een minuutje in totaal. 0-0 stand in de Euroburg in Groningen bij Groningen VVV. Gronings balbezit eigenlijk alleen maar tot nu toe aan de linkerkant van het veld. Het balbezit bij Bakuna... De bal gaat over de zijlijn halverwege de VVV helft en mag worden ingegooid door Lorenzo Burnett. Opvallend genoeg dus in de basis en kijken wat er daar voor de goal kan met zeevuik Wordt van de bal afgezet dan is er een lichte overtreding even duwen van de jarige Van Morsel. Hij is 23 geworden tweede keer in de basis ook dit seizoen voor hem. En een vrije trap voor VVV. Een paar meter buiten het eigen strafschopgebied. De bal gaat zometeen ongetwijfeld ver naar voren toe. Er wordt gekeken naar de linkerkant van het veld waar Linsen staat. Maar dan moet de doelman maanpaden aan te pas komen om die bal voor zijn rekening te nemen. Nou, als dit de plannen zijn van VVV, wel die spelhervattingen zoveel tijd pakken... dan weten we het wel, Dan zal een puntje wel genoeg zijn. We zitten in de tweede minuut. Het is 0-0 in Groningen. AZ is de tweede helft begonnen met een 2-0 voorsprong op Peksolle en die... Uit twee mogelijkheden is dat geen slechte scoren. Want voor de rest hebben ze weinig laten zien, de dus. Maar de punten zijn heilig. Het uh, tweede helft is begonnen. Met één wissel aan de kant van, uh, van uh, Pex Wolle is Arnes Slot gekomen. Terwijl er weer bal de diepte in gaat nu voor AZ. Maar een makkelijke prooi is voor Diederik Boer. Arne Slot is gekomen voor Joost Broersen. misschien dat die eh, Arne Slot wel wat eh, vuur in het spel kan leggen bij Pexwolle. Want ook Pek heeft weinig laten zien in de eerste helft. Met andere woorden. Het is nou geen uh, wedstrijd waarin ik in de rust enorme elle van brieven over naar huis heb geschreven. <laughs> uh, Eén uh, zinnetje was meer dan genoeg. En dat zinnetje bestaat uit twee keer LT door 2-0 AZ tegen Pexwolle. En wij gaan kijken bij het zwemmen, Bob van der Tak. Misschien valt daar meer over te vertellen. Ja, finale van de vier keer 100 meter vrije slag bij de vrouwen. En de slotzwemsters zijn het water in gedoken. Het is een strijd tussen de grote zwemlanden, tussen Amerika en Australië. Maar is het nog wel een strijd? Want Alison Smith, de Olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag... die houdt behoorlijk huis nu. Heeft Sally Foster al op ruime achterstand gezwommen. En zo lijkt de overwinning... Voor Amerika eigenlijk uh, niet meer in gevaar te komen. 50 meter te gaan nog. Het ging lang heel erg gelijk op tussen deze twee landen. Australië, zelfs een tijdje aan de leiding. Maar ja, als je dan zo'n kanon hebt. Zo'n topper als Ellison Smit, dan uh, is het, uh, de afstand uh, toch uh, snel gemaakt. Want kijk eens wat de voorsprong heeft. Een uh, lengte of anderhalf twee wel op Sally Foster. En Amerika gaat dus de titel van Nederland overnemen. Want dit was natuurlijk altijd het Nederlandse nummer. De laatste drie edities op de WK Kortebaan uh, waren de titels voor Nederland. Maar nu is het Amerika dat wint voor Australië en Denemarken dan op de derde plaats. Een uh, fraaie overwinning voor de Amerikaanse ploeg. En met name dus door het goede werk van slotswemster Alison Smit. Roda Naks, Frank Villet Hoekschop voor Naks En die wordt achterin bij Roda weggewerkt. We zijn net drie minuutjes bezig. Het is nog 0-0. Wel één bal van de lijn gehaald zien worden al door Buis. Na een hoekschop aan de andere kant van Rodier C. Goed ingeschoten. Maar daar stonden wel drie spelers van Naks al klaar op de lijn... om die bal tegen te houden. En Buis was de gelukkige die het uiteindelijk mocht doen en kon doen... Daardoor is het nog 0-0. Bal opnieuw over de zijlijn. Kan Roda gaan gooien. Daar waren scheidsrechter Kuipers nog steeds trouwens. Die was al een tijdje in discussie met Gillissen over zijn uh, hoe heet dat? slidingbroekje. En uh, nu is de discussie, is het een slijdingsbroekje of is het een onderbroekje, wat uh, Gillissen daaronder laat zien. Want hij heeft een witte sportbroek aan, daar hoort dan een witte slidingbroek onder. En het is iets zwarts wat eronder vandaan komt, dat had Kuipers gezien. En dat stond de scheidsrechter niet aan, dat hoort nou eenmaal niet volgens de spelregels. En dat werd even, en dat uh, ook tijdens de wedstrijd, terwijl de bal alweer gewoon rolde, werd dat nog even door de heren uh, besproken. De bal gaat opnieuw over de zijlijn kortom, het is niet de beste periode om hij even hier wel langs gewoon te komen ja, ja, hij staat er nog. Dus hij hoeft niet de kleedkamer in en een andere onderbroek aan te trekken. Of wat het dan ook uh, mag zijn. Of het ook echt een slidingbroekje is. Het is wel een hele korte, moet ik dan zeggen. Want hij komt niet onder zijn sportbroek uh, vandaan. En misschien even toch nog deze kans van Roda meepikken. Als Neemend hem niet verspeelt. Hij verspeelt hem niet. Maar uiteindelijk toch een schot op doel van Donald. Nou, daar hebben we dat in ieder geval nog uh, gezien. Vier minuten. Schot van Roda JC, Hun tweede mogelijkheid in dit duel. Het is nog 0-0. We hebben nog een wedstrijd waar uh, geel tegen wit speelt. Ragnar mee. Ik vroeg me eigenlijk een beetje af of er ook een spannend randje kans misschien aan dat broekje zat. Maar ja, dat zullen we misschien nooit weten. Het is 0-0 in Groningen na 5,5 minuut. Uh, de Moet een ingooi komen bij Groningen vanaf uh, de rechterkant. Kappelhof, meter of tien over de middenlijn. Bal gaat achteruit richting Van Dijk, dan uh, breed. En dan kan Groningen de opbouw voor zijn rekening gaan nemen. Met op de linkerkant wilde ik zeggen Agilore. Maar de paas is uh, niet goed. En dus de overname van VVV Kullen die uh, verder wil. Maar er is een behoorlijke overtreding. Rood voor Agilore. Jawel. En uh, dat is uh, niet misselijk. Otsu denk ik op de grond. En in de middencirkel dat is waar het uh, gebeurt. En in één keer rood voor uh, de Groningen. Dat is nogal wat. Maar uh, ja, geen enkele, het is uh, de protesten zijn er. Voor uh, Bakuna is die kaart en niet voor Agilore wat ik even zo, zo even zei. Het hoofdschudden van uh, de verdediger of de middenvelder van uh, FC Groningen. Derde rode kaart voor hem in de eredivisie. En hij is uh, heel resoluut met de beslissing waar eigenlijk deze Groningen al wegliep in de veronderstelling. Dat zal misschien geel zijn. Is dat een rode kaart en dan wil ik wel eens zien in tweede instantie via mijn monitor wat daar dan exact is gebeurd. Het gebeurt nogal ver hier vandaan en het gebeurt tussen nogal wat spelers ook in. Daar is het duel, daar is Otsu. En uh, ja, het is wat onbehouden misschien zoals uh, dan Bakuna het duel uh, aangaat. De bal ligt eigenlijk in het midden, Otsu links uh, van de bal. dan. Uh, daar is een Bakuna rechts. Maar om hier nou een directe rode kaart voor te geven. Dat gaat mij toch wat erg ver. Ik denk dat het niet de bedoeling was om hier een tegenstander heel hard te raken. En ik weet wel dat die bedoeling niet telt. Maar het is maar om aan te geven dat het geen hele gemeene actie is. Hoor, die hier wordt gemaakt door Leandro Bakuna. Die er dus vanaf gaat. En dat al na zo'n zeven minuten spelen. Daar maak je geen vrienden mee natuurlijk bij de thuisploeg hier. Nou, dat is Otsu op de. Brancaard die er dan vanaf gaat en uh, een uh, ja, hectisch begin opeens. Het begon allemaal zo rustig, maar nu is dat dus anders. Groningen VVV nog wel 0-0, maar bij Groningen staan ze met z'n tienen En dat na zeven minuten al. En wilde je mij gaan vertellen, Rachna, dat Kusubi ook vanavond veel strenger zou fluiten? Of was het ja, iets ik zit anders? Wel een, ik zit wel een beetje te denken. Ik zit wel een beetje te denken. Er wordt nog niet gevoetbald. Ik sprak hem voor de wedstrijd wat uitgebreider. En toen zei hij ook dat hij heel erg bezig was nog met die actie van vorige week. Met het respect voor elkaar. Hij had zelfs verteld dat hij nog een faantje daarvan in zijn tas had zitten. En dat mee zou nemen richting het veld. En dat misschien wel aan iemand zou geven in plaats van een gele kaart. Om erop te wijzen, weet je nog, een week geleden waren we zo druk met respect en van elkaar afblijven. En nu doe jij dit. Hier trekt hij dus rood. Ik zie wel een lijn in het verhaal van voor de wedstrijd en zijn beslissing van zojuist. 0-0 nog steeds trouwens. Wij gaan kijken bij Andy Houtkamp. Pek tegen AZ. Ja, Arne Slot erin. Dat betekent dat er meteen een kans kwam voor Pek in de eerste minuten na rust. De bal ging er niet in. Dat was jammer voor de wedstrijd. Staat nog altijd 2-0 voor AZ tegen Pexwolle. Uh, overigens, het is heel rustig in de dugout van Pek Want ze hadden vier wissels voor de wedstrijd. Uh, plus uh, een reservekeeper. Nou, één wissel hebben we gehad. Arne Slot, ik noemde hem al. En nu lopen er drie uh, warm van uh, Pek Dus Art Langer kan uh, lekker kletsen. Met Jaap Stam bijvoorbeeld en voor de rest zit alleen nog Danny Wintjes in de dugout de als reservekeeper. bezit voor Pekswollen. Achterin eh, wordt de bal naar voren gespeeld. Niet goed gespeeld. Oh, dit kan gevaar op gaan leveren als de bal naar de rechterkant gaat. Maar Berens doet er helemaal niets goeds mee. En dan kan Arne Slot de bal de diepte geven, maar doet het ook niet goed. Breekt Benson niet. En dan kan AZ weer overnemen. Nu gaat de bal wel uitsteken naar Berens. Goede dieptebal. Berens in het strafschopgebied. hij doorvraagt hij door, krijgt hem niet. Oh, wat een mazzel. Oh, die Aafjes, die komt goed weg zeg. Want die bal wordt voorgegeven. Laag. Aafjes wil hem wegschieten, maar schiet hem. Eigenlijk in zijn eigen doel. Waren het niet dat op de grond de keeper van Pek Zwolle, Diederik Boer, lag. En via Diederik Boer gaat de bal over het doel heen. Anders had Aapjes de bal in zijn eigen doel geschoten. En in de eerste helft stond Aapjes ook al aan de basis van, door twee fouten, van de twee doelpunten van AZ. En ja, ik had het er in de rust nog met een paar mensen over. Eigenlijk moet je dan zeggen van, ja, het is jouw avond niet, jongen. Uh, we hebben Nieveld ook nog uh, staan. Die kan heel aardig uh, verdedigen. Uh, neem jij de rest vanavond maar vrij. Maar goed, hij staat er nog steeds. En komt nu heel goed weg. Dat boer in de weg lag, eh, zodat het geen eigen doelpunt is. 2-0. Nog altijd voor AZ tegen Pekswolle. We zitten in de negende minuut naar rust. AZ leidt dus. Wie maakt in de eerste tien minuten de meeste indruk daar in Limburg? Frank Wieland. Ja, nog niet echt een bovenliggende partij. Hoewel Roda wel de, de kansen al heeft gehad. Maar voetballend is er nog niet zo gek veel verschil. We zijn weer bij een hoekschoppenland. Negen minuten onderweg en het is nog een 0-0. En Nak mag nu die hoekschop gaan nemen. De bal komt vanaf de linkerkant. Het is Buis die hem trapt richting Randje Doelgebied. Oh, wordt hij ook weer van de lijn afgehaald door de Kurto. Die op tijd op de grond was. Buis nog een keer die bal inbrengen. Nu bij de tweede paal gaat hij over iedereen heen. En dan is het gevaar achterin bij Roda uh, geweken. En heeft dus ook Nak nu zijn uh, kans gehad via de kopbal. Nee, geen kopbal. Luiks met een van de rare voetbeweging. Hij moet nog voorbij uh, Donald met uh, zijn been. Dat lukt hem uiteindelijk. Dus of hij hem nou met zijn hak of met zijn kuit. Of waar dan ook mee raakt. Maar hij krijgt hem richting het doel. Alleen krijgt hem nog voor de doellijn uh, uh, onder controle. En daarmee is het probleem voor Roda uiteindelijk opgelost in uh, Kerkrade. Nak houdt uh, voorlopig de nul nog tegen Roda JC. En andersom natuurlijk ook. Bij PEC Zwolle tegen AZ is het 10 minuten na rust 0-2. Twee goals van El Tador. Het uh, is 10 minuten gespeeld, 12 minuten bij Roda NAC en Groningen VVV. Bij beide wedstrijden is het nog niet gescoord. Maar Groningen speelt al met 10 man. Omdat Bakuna al vrij snel het veld werd uitgestuurd. En de late wedstrijd straks om kwart voor negen is NEC PSV. En we hebben ook nog uh, Korneval straks, blauw-wit tegen PKC. Dat allemaal in de komende uren van NOS Langs de Lijn na het NOS Journaal met Anouk Thijssen. Even snel, Andy. 2-1 is het geworden. Doelpunt voor Pexwolle. Zwolle. Afditsch. 1-2 dus bij Pekswolle Zwolle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 Dit is Radio 1.